Ik zo van, ja, als het, op zich vind ik het best wel goed dat die dingen er zijn, ja. maar op na de hand was er dus een neger in zo'n blootje, dus het was echt een... Uh, het werd een... steeds interessanter voor jou. Ja, ik denk oh, kunnen ze niet een beetje inzoomen, want ze ja. uh, had wel mooie billen, ik vind het altijd zo mooi dan, zo'n mooie naakte man. Ja, het is beter dan van die grote witte billen, weet je wel. Ja, vind ik wel, ja. En het haar valt ook niet zo op, van die bruine, billen, nee, bij die bruine billen, Nee, nee, maar volgens mij hebben ze ook minder haar, dat idee heb ik altijd wel. Ah, dat Je ziet, ziet bij, niet, niet veel negers met een baard ofzo. Want ik denk dat het gewoon door dat kruisen of dat het dan bijna niet dat ja dat, kru oh, dat kruisen dat wordt maar nou, oh, uh, ja het is fascinerend voor deze week hè? fascinerend maar uh, die negen die uh, <coughs> die had zo, uh, zoveel die was zo high dat die had niet zoveel effecten van. hij stond gelijk daarna weer op die heeft wel drie vier stoten gehad yeah. maar op een gegeven moment had hij dus uh, dat draadje bij haar eruit getrokken Want ik begrijp dus nu we hebben het een beetje geanalyseerd hoe dat werkt ja yeah. dat is dan gewoon zo'n klein draadje eruit dat weerhaakjes en die zitten vast en dan komt daar gewoon een enorme stroomstoot uit ik vraag me trouwens af hoeveel stoot je ermee kan geven. Want op een gegeven moment is die accu leeg. Ja, als het zal zo hoog het, is. Waarschijnlijk had zij een low battery. Low, ja. low battery. Ja, nou, en dan, ja, die negen heeft daar gewoon flink te pakken genomen nog even. Hè. Flink in elkaar gerost. Ja, en die weer een haakjes bij haar even lekker naar binnen gepropt. Nou. En dan gaan nee, we jou eens even teaseren. Ja, maar ja, ik denk zelf, als het in Nederland komt. Het is natuurlijk echt prima voor uh, s'nachts. Als uh, mensen bedwang gehouden moeten worden met uh, het uitgaansleven. Wat natuurlijk echt zoveel uh, ellende geeft. Ja. Want je krijgt die straks dezelfde toestand als in Engeland en zo. He, dat, de, echt s nachts, dat, dat de mensen voortaan s'nachts moeten werken, want dan gebeurt het allemaal. Ja. Maar uh, wat nou ben ik. Jij ja, bent de kwijt. draad kwijt, ja. Ging het ging over het Nou, in ieder geval. Ja, ja, uh, ja, ik denk dus als, je, als jij hier die dingen hebt, dan komen ze op de zwarte markt. En ja. Dan heb je dus dat de mensen er lol mee gaan maken. En dan, dan krijgen die, die etterbakken, die krijgen die teasers in handen. En dan gaan ze dus gewoon even bij zijn metro, die, uh, die loopt leeg, he. al die mensen komen eruit. En dan plotseling zie je, wow, weet je wel. En, ja. en dan, dan ligt er weer één. Ja, maar die draadjes, die draadjes blijven altijd wel toch wel in, ja. vervelend. Ja. Misschien krijg je ze eigenlijk ook nog draadloos. Draadloos, dat je gewoon een lading toegeschoven. Dat, dat is zeg maar een soort hij uh, ja, weer haakjes zeg maar. daar zit meteen een lading aan vast. Oh ja, dat zou wel handig zijn. Ja. Maar ik vind het wel boeiend spul. Het is boeiend spul. Zeker als je ja. ziet hoe zo'n vrouw Waah! erop reageert. Hij heeft wat cheese having. Hij heeft wat cheese having en make it the double. Ja. Ik wil me ook zo wel eens lekker voelen. Nou, hoop te doen over uh, politie natuurlijk. Het gaat allemaal niet zo goed. de politie reageert niet zo goed. De rechters reageren niet zo goed. Maar we hebben altijd nog, zeg maar, de, de, de, de Forensic uh, de, de Instituut, weet ja? je, die, die dingen onderzoeken. csi, uh, CSI toestand. Maar dat schijnt zelfs een beetje op uh, losse groeven te staan. Want er schijnt gefraudeerd te zijn met DNA-profielen. Oh? Een medewerker van het DNA-instituut die heeft het profiel van haar uh, echtgenoot... Uh, weggemaakt en daar een ander DNA-profiel voor geplaatst. Want hij was, nou ja, verdachte een of andere zaak. En hij was waarschijnlijk ook dader, dat wist ze ook. En zij heeft, zeg maar, dat... Uh, nou ja, veranderd in, naar een onbekend persoon die er niets mee te maken had. Nou, wow, dus dan wordt die man vrijgesproken. Maar het vervelende is, dan denk je, nou, nou weet dat denk je, oké, okay, dat is de ene zaak. Maar zij heeft ook heel veel zaken onderzocht. Dus moeten al die zaken die zij heeft onderzocht, moeten nog een keer door... Door oh, de microscoop worden we al. En, oh, oh, oh. en geld, dat schijnt in, in Amerika regelmatig voor te komen. Daar hebben ze echt soms duizenden zaken moeten opnieuw worden bekeken worden. Dus dit, dat hele DNA dat staat toch nog niet helemaal ons uh, uh, aan huis, Het is zeg niet maar. zo perfect als het allemaal nee. op tv lijkt. Ja? Nee. ja, maar dat is ook zo. Dus is daar ook kan ook zo. nog flink bij ge, ge, gerommeld worden, zeg ja. maar. Maar ik vind het wel boeiend. Ik had er laatst een thriller gelezen en daar ging het <laughs> over dat soort dingen allemaal. Van dat ze bekijken hoe kogels gaan en ja. hoe bloed uitspat. En zo. Dus, maar ja, dat is... En, uh, bloed Broodrigzaak. We gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Straks 9 uur zitten we gewoon weer tegen je aan te houden met een heleboel leuke muziek. Onder andere ook no Larox en Bulletproof. Tot zo! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM! Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Trudy van Richt met het NOS journaal. De inspectie voor de gezondheidszorg sleept een apotheker voor de tuchtrechter na een blunder met de dosering van een zwaar geneesmiddel. Het is uitzonderlijk dat de inspectie zo'n stap neemt. Aanleiding is het overlijden van een reumapatiënt uit Utrecht die elf dagen lang het middel metotrexaat had geslikt terwijl ze dat één keer in de week had moeten innemen. In Nederland zijn tussen 2006 en 2008 zeven mensen overleden na een verkeerde dosing, dosering van metotrexaat. Vorig jaar had de inspectie de apothekers nog een waarschuwingsbrief gestuurd over dat geneesmiddel. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de medewerkster op non-actief gezet omdat ze heeft geknoeid met DNA-bewijsmateriaal. Het NFI wil niet zeggen wat er precies is gebeurd, maar volgens de Telegraaf heeft de vrouw geprobeerd het DNA-profiel te vernietigen van haar partner, die verdachte is in een geweldsmisdrijf. Dat mislukte omdat het NFI elk DNA-profiel van een speciaal label voorziet. Daardoor kan worden vastgesteld waar het zich bevindt en wat ermee gebeurt. De fraude kwam aan het licht via onderzoek van de toegangspas van de vrouw. Ze bleek in de ruimte te zijn geweest op het moment dat het DNA in een afvalcontainer verdween. Bij een aardbeving voor de kust van Bali zijn zeker zeven mensen gewond geraakt. Het epicentrum lag in zee ten zuiden van de hoofdstad Denpasar. De beving had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Volgens de autoriteiten op het Indonesische eiland is er geen waarschuwing afgegeven voor een tsunami. Er zou relatief weinig schade zijn.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 Laro en Bulletproof. En zo zijn we in het tweede gedeelte van het radiobal beland. Het is echt een zwordje. Deze ziet je gewoon weer na negen uur. En dit programma duurt door tien uur. Na tien uur helaas geen goede morgen zantwoord. Dat uh, heel veel luisteraars weten. Dat waarschijnlijk al. Dat komt omdat wat prikkelen binnen het omroep zijn. En we hopen dat het gauw opgelost is. Want... Ja, mensen die hier werken zijn slachtoffer. Maar eigenlijk de grootste slachtoffer zitten thuis natuurlijk. Wat die hebben u? geen uitzending. Ja, want u bent daardoor niet meer op de hoogte van wat er allemaal speelt in Zandvoort. En, en daarom doen wij het niet voor jullie. Ja, daar dat, moet u dat gaan lezen. En dat is wel vervelend. Het is dus veel leuker om dat gewoon op de radio waar te nemen. Maar goed, binnen een paar weken is dat allemaal weer opgelost. En zit gewoon weer het hele team van Goeiemorgen Zandvoort tegen u aan te ouwen hoeren. Ja, en ik kan u wel vertellen, het wordt dus ook uh, gezellig in Haarlem vandaag. Dus uh, dat, dat had u anders niet geweten. Nee. Dat uh, alle Haarlemmers... Nou, je zegt gewoon dat je Haarlemmer bent. Eigenlijk voel ik me ook een beetje Haarlems. Oh, okay, ik ook. Ik heb al op school gezeten. neem heb ik al altijd op school gezeten. En zo. Ja? Maar alle Haarlemmers zijn uitgenodigd voor een gratis kopje soep. Oh, dit is volgende week. Ik zit weer niet op te letten. Ja, programma programmeleiding, sorry. Maar uh, volgende week zaterdag is het de dag van de soep in Delftwijk. Het idee is afkomstig van Delftwijkers die zo hun wijk... waar een grote vernieuwingsoperatie gaan is, uh, om zo'n wijk te promoten. Alle bewo hele bewoners gaan zelf hun soep thuis maken... En tussen 12 en 4 uur, onder het genot van muziek en dansoptredens, worden ze genuttigd bij de Mariakerk aan de Rijksstraatweg. Nou, het is een echt een enorme kerk, daar kan je niet omheen. En uh, ja, Delfwijk uh, 2020 is de naam van uh, uh, het eigentijdse nieuwe bouwen en zo. En het winkelcentrum Mars van Plein wordt uitgebreid en er komt ook nog een wijkpark. Dus ze zijn echt hard bezig om uh, dat gedeelte van Haarlem weer een beetje op te leuken. Oh, leuk. Ja. Hartstikke leuk. Soep. Dat is toch heel zout, hè? Slecht voor jezelf? Hoeft, nee, hoeft niet zout te zijn hoor. Maar wel lekker. Zout. Hoog, ik, heb, uh, nee, ik, was, ik, heb, ik heb pompoensoep goed. gemaakt van de week. Ja? ja, ik heb wel bouillonblokjes erin gedaan. Ja, maar, zout. maar ik heb geen extra zout erin gedaan. Zoet en zout, echt de vergif van de wereld. Mm. Uh, goed. Ik voel, het, ik voel het weer aankomen, ja, die allergie. Ik, he? ik heb dat allergie. weer een klap zo voor je hoofd van. Ja. Ophouden. Regisseur Dick Maas gaat een film maken over Sinterklaas. En dan zit er een plaatje bij dat je denkt: dit is een hele andere Sinterklaas. Deze Sinterklaas is een seriemodinaar. Mm. De film heet Sint en begint. Uh, daar begint Maas mee over een paar maanden met de, met de opnames. En uh, het gaat dus over een, uh, een zeg maar, uh, een Sint. In, uh, in, ja, in 16 zoveel of zo is hij er al een tijdje geleden weer. Loopt hij door, uh, door, de, staat, door de straat heen en uh, nou ja, moort hij en... Hoe uh, uh, noem je dat nou? Overvalt hij mensen. En moment wordt hij vermoord. En dan nou komt hij eens in de 36 jaar als de volle maand. Komt hij terug. Als een soort zombie dan weet je wel. Lijkt wel een beetje Halloween-achtig. Halloween-achtig. Zo ziet hij er ook een beetje uit. En dan gaat hij, vooral uh, kinderen gaat hij dan ook nog weer te grazen nemen. Okay. Het is geen film voor jonge kinderen, zegt hij zelf ja, al. boven de 18. Het is een film boven de 18 of boven de 16 geloof ik. En uh, ja, hij, hij uh, adviseert echt kinderen... Of ouders geen kinderen mee te nemen naar die film. Nee, maar dan is je geloof ook wel weg als je zes jaar bent. En dan zie je zo'n enge film over Sinterklaas. Het lijkt me inderdaad wel. Het is wel een goede manier om het af te leren. Het geeft wel een ook. traumaatje volgens mij. Ja, het is wel raar dat, dat hier ook subsidie voor is gekregen. Want hij is er jarenlang mee bezig geweest. Sinds 2002 loopt hij al met het idee in zijn hoofd rond. Dat is misschien best leuk om een Sinterklaas te maken die is wat anders. Die wat, die wat anders uitdeelt. Ja, maar jij ja. hebt pas Sinterklaas toch wel die overvallen plegen volgens mij. Of Zwarte Pieter, weet je wel. Ja, natuurlijk. Want je bent natuurlijk vrij onherkenbaar ja Dus ja. dat is wel een hele goede vermomming. En David is misschien op het idee gekomen. Maar hij heeft hier wel subsidie gekregen dus uit het filmfonds. Dus dat is wel weer raar. Dat je denkt van nou, de hele de cultuur van, van, van, van Nederland staat, staat op een wankelpunt. En dan gaan we zo'n film maken over Sinterklaas. Ja. Dat is, ja. Sinterklaas die kwam ons dus uit Turkije. En daar, daar is ja. een man. En die is 2,46 meter 46. 2 meter 46? 46. Meter 46. ja. ja. 2,46, Maar dat is echt een man en die wil eigenlijk heel graag een echtgenote vinden en een familie stichten. Ja. Maar uh, hij is in Londen geweest en het Guinness Book of Records die, uh, heeft hem gepresenteerd als opvolger van de Chinees Bao Xishun. Want die was uh, slechts 2,36 meter. Hij is dus nog 10 centimeter mm -hmm. langer. Hij poseerde bij de Tower Bridge ter gelegenheid van de presentatie van de 55e editie alweer van het Boek van Wereld Records. Hij moest lukken om erop uh, te komen. Ja. Maar de 26-jarige man dat was voor de eerste keer dat hij echt naar het buitenland gegaan is. Hij heeft nog wel drie broers en een zus die wel een normale lichaamslengte hebben. Maar het blijkt dus gewoon, dat hebben ze dus een, een tijdje geleden ontdekt. Hè, dat die mensen die zo heel lang waren, dat die gewoon een soort tumortje hadden. In, in de hersenen die bij het groeihormoon zat. En dat blijft, uh, dat groeihormoon, dat blijft... Uh, Lopen, ja? waardoor ze dus zo lang worden en dat is nu verwijderd. En hij is inderdaad nu gestopt met groeien. Maar ja, twee meter. Als ze, dat kunnen, als ze dat kunnen traceren, man, dan kun je, kan je geld mee verdienen. Zeg. Maar als ja, dan kan je kan nou de groene hormoon niet een beetje aftappen en bij, die, bij Lilyputters erin zetten. Ja, zoiets. Dat is misschien wel handig. Maar de vraag is wel natuurlijk: hoe lang is dat geval van hem? Nou, dat zal uh, behoorlijk zijn. Dat zou behoorlijk zijn. Maar ik heb inderdaad ja. wel eens een documentaire gezien op National Geographic of zo over een van die andere Discovery. Ja. En dan zag je ook van die mensen die krijgen enorme last van hun rug en, uh, en, en hun benen en knieën en zo. Omdat het ding zo groot is of dat ze gewoon... Ja, waarschijnlijk. Het ja, valt niet zwaar. te torsen. Zo'n zo gewicht aan de voorkant hangt. <laughs> ja, nee, maar dat, ja, het is, het is treurig. Je, je, je hoeft er niet blij om te zijn. Je, nee. je hoeft echt, je echt ook niet blij om te zijn. Vooral als een van de friek word je bekeken gewoon. Ja, ja, je kan er een hoop geld mee verdienen. Ah ja, als je het goed doet wel. Ja. Er was er toen toch een die in de film zat. Ja, klopt. Dat was een Nederlander ook, geloof ik, hè? Ja, zou kunnen, ja. Zo maar die, was kunnen. Echt, uh, die had ook uh, die Jaws, werd hij genoemd. Die had ook van die stalen kaak of zo, weet ja, je Ja, een stalen kaak. Ja. Speciaal voor de film, volgens mij. Volgens mij had hij dat niet altijd. Nee, dat was een andere. Ik, ik ben in de war. Dat was geen Nederlander. Dat was een Duitser of zoiets. Maar het was wel een Nederlander. Die had een kaal hoofd. Die was ook vrij groot. Die heeft onder andere ook in Twin Peaks opgetreden. En ook ja. aan andere films. En die zag er altijd een beetje als een doodshoofd. Had hij altijd ja. een heel ja. gezicht. En dat was wel een Nederlander. Die speelde ook in allemaal alle films. Ja, natuurlijk. bedoelt dus, je voor typecasting is die helemaal perfect. Het maf is dat dat soort mensen die gaan dan... Tenminste, hij in zijn geval. dan, Die, die spelen in Nederland, in Nederland geen enkel rol. Maar in het buitenland zijn ze helemaal doorgebroken. Ja. Ja. En dan moeten ze via een buitenlandse film... Moeten ze in Nederland... Van, hé, hey, dat is een Nederlander. Dat wist ik helemaal niet. Het ja. grappig gewoon, zeg maar. Legion... De nieuwzinger van de Paper Planes, papieren vliegtuigen. I can't sleep, nor can I pull myself up from my bed I need Twice as much to get me through my day this boy, I think he looks like me Twice as much as you and know, I say to taste Goed, sorry, sorry, data rock en uh, true stories. Daarvoor nou, voor een, geen ander plaatje. Dat heet de Paper Planes Legions. Je hebt ook weer een uh, andere plaat die heet Paper Planes. En dat is dan weer vriend iemand anders. En zo zou je een schakeling kunnen maken. Het is 20 minuten over negen. Toebak leeft op die radio. Hè. Nee, je hebt ook het nummer Trains en boats en Planes. Ja, je kan gewoon heel schakelijk een ketting ja. maken van titels en artiesten. Ja, van voertuigen. En dan moet uiteindelijk de titel moet dan weer een artiest worden en de artiest moet weer een titel worden. En zo gaan we verder. Remco stond vandaag in de kletsklas van Nederland. Heemsker komt hij vandaan. Hij zou het zo weer doen. Ja, logisch. Hij. Uh, Kom een. Uh, wat dan? Wat dan? Uh, ja, precies. Ja, ik, wacht, o, ik, ik vertel. Nee, ik vertel oh, het is spannend. Of, wat gaat hij doen? Gaat hij neuken? Nee, dat gaat hij nee. niet doen. Dat zou <laughs> is ook wel, want het is een held. Het is een held, dus dan krijg je ja. wel wat meer aangeboden. Dat is wel waar. Ik zal de volgende keer zo weer doen, le leest hij. Uh, schrijft hij, vertelt hij. De Heemskerker liet een uh, fietser die was aangereden bijkomen in zijn geleende auto. Ja, nou. Ook voel hem aankomen. De vrouw ja. verklaart zich over. Die vrouw? Uh, hoe? Hoe oud was die vrouw? 18? 96. Oh, 96. Ja, dan moet je uit. uitkijken. Als een jong binkie dat zei... Hetzelfde geldt geld gaat, gaat die dood in de auto, die, die vrouw. Oh, oh zeg, die guur gaat er nooit meer uit uit je auto. Maar goed, uiteindelijk... ...de vrouwen gaan tegen zieke zieke broeders. Dat is een beetje last van mijn nek. Oh, ik, ik zie die spot nog van de, de Moskovits. Oh, ja. ik heb last van mijn nek. Oh, oh, oh. Dan komt de brandweer. We kunnen knippen! Dat ding hebben we al zo'n tijd niet meer gebruikt. Leuk! En dan wordt het hele dak van die auto afgeknipt. En dan wordt die persoon wordt in een... Uh, op een soort plank wordt hier gehezen. Je mag niet meer bewegen natuurlijk. Want stel je voor dat je die hersenstam nog beschadigt. 96 man. Kom op zeg. Een mooie leeftijd dacht ik zelf. Ja. Moet die hele auto aan gort geknipt worden. Er is niks meer van heel. En hij zegt. Ik zou het zo weer doen. Ja. geleende de auto van een vriend. En het grappige is. Wel even voordat hij zeg maar die auto stukken genipt heeft. Heeft hij de vriend nog wel even gebeld. Die was op vakantie. Leuk. Meteen ook je vakantie aan puin. <lacht> He? Nee het is een vriend. Dus hey, Jan, en hij ik zou zit het zo ze gaan doen. Ga je auto openknippen, want er zit een bejaard oud lijk van 96 in. <laughs> Hoe dat heb je ja. haar erin kunnen laten zitten, gewoon ja. ook? Nou, het is even onduidelijk wie die auto gaat uh, betalen, want hij was WA verzekerd. En ja, wie? Ja, ik vind gewoon die 96-jarige. Lijkt me logisch nou, dat, dat die. die uh, ja, natuurlijk. Ja, maar die heeft niks, joh. Die heeft niks? Nee, die had alleen een uh, zeer armpje of zo, gelopen. Nee, ik. maar die heeft geen geld misschien. Nou, wel toch. Je hebt er nog wel een paar duizend euro over om even een nieuw auto te kopen. We zijn Opel Corsa, dat was geen nieuwe bak. Dat is gewoon een okay. oud bakje. Ja, ik vind wel dat zij gewoon een nieuwe auto moet Of haar huis aan hem vermaken. Oké. Okay. Maar was die jong misschien een necrofiel? Uh, het gaat weer de verkeerde kant op, dit. Ja. Het is Weet goed dat het, het programma-leider zo scherp necrofiel. luisteren aanwijzingen geeft. Die houdt van oude vrouwen. Ja, ja. Of oude mannen, zou ouwe, ik nog kunnen ouwe lijken. Oude lijken. Oude lijken. Nou, hij maakt het er ook echt weer net iets van. Ja, ja, ja. Nou, wat heb ik nou nog? Ja. Uh, Je hebt veel, maar is het ook nog iets <laughs> interessants? <laughs> ja, dat, dat is de vraag. Nou, ja. ik heb hier een, uh, weer over die Belgen. Ophef over kotschap Belgische quizmaster. Want deze quizmaster die heeft onder de deelnemers van een quiz kotszakjes uitgedeeld. Want volgens hem was dat nodig. Want hij ging vragen stellen over minister Pieter de Krem van Defensie. En het was echt uh, beneden alle pijl. Er wordt overal geroepen. Persoonlijke belediging. We laten het hier niet bij. Al dus uh, voorzitter Marianne Thijs het woensdag over die actie van de presentator Herman van Molle. En de publieke omroep haalt gewoon de schouders. Ze van, nou moet er allemaal kunnen. Maar ja, de Krem is twee jaar minister van Defensie. Hij kwam in opspraak omdat hij dronken aan het feesten was in een New Yorks café. Nou, Balken dan mag maar ook wel even le lekker de bloemetjes iets... buiten zetten. Ja, laat ze iets persoonlijks zien, Balken en Ja, maar een Nederlands barmeisje dat hierover blokte... is ontslagen na een telefoontje van de Krems medewerker. Dat vind ik dan weer flauw. Ja, dat is dus een van. meisje dat daar gewoon aan de bar zit of zo, of daar is... Die blogt hierover van nou. Ik heb Balken gezien. Nou, dat was het dan deze keer meneer De Krem. Ja. En die wordt dan gewoon ontslagen. Omdat zij dat gewoon in haar blog zet. Dat vind ik, dat vind ik niet kunnen. Dat is, dat is heel erg kinderachtig. Dus we hebben kost kostzakje meer dan nodig. Ja, dat lijkt het wel niet zo. Krem. Plastic heart van de Dirty Pretty Things. Straks van nu is de regio omhalve. Oude Radio hier. Blijf aan het toestel. Je sent het up on your side house tricks. You can't mix drugs with politics, but we took and talked and lost the plot, and after that everything seemed fine. In this distinct and beautiful collide, we drag each other's worlds down under the tides within talk. hands, cold, cold hearts, and well-laid plans. Are you listening? Are you listening? As the day. How do we escape the great veils of pouring rain? Go to a foreign island or a house in Spain. Go and la da lo oh, how I'd kill to go. So, a rap the gunners and rivers in a life of buildings and medicine. Where well, we all make the same mistakes. Our pitfalls pull us together. Are you listening? Over these. Oh, no. Dirty little prink, of dirty pretty things and plastic heart. En het is bijna half en half altijd wat nieuws uit de regio. Oeh, het nieuws uit de regio. Wat heb ik nog? De ja. Kind. ja. De kinderen van de Hannies Grafschool willen best wel een extra vakantie. Er was hoog bezoek in de raadzaal deze week. De midden- en bovenbouwgroepen van de Hannies Grafschool kwamen langs om te horen hoe het ervoor staat met de plannen voor de nieuwbouw van hun school in het Louis Davids Carré. Henk Esselink heeft ze ontvangen, dat is een collega van mij. En beide keren zaten dus vijftig kinderen in de, in de zaal, in de raadzaal. En ze waren heel nieuwsgierig hoe de nieuwe school eruit komt te zien. En de kinderen vonden het een goed idee dat de gemeente er minder auto's op straat zijn en dat die parkeergarage er komt. Maar ze vroegen zich wel af of de juffrouwen dan ook wel daar mogen parkeren of dat het niet te duur wordt. En uh, de bijeenkomst was een dusdanig succes omdat de kinderen echt meegedacht hebben met de gemeente en goede vragen stelden. En het beste was misschien wel waar de kinderen van de Graft gewoon naartoe moeten als hun huidige gebouw wordt gesloopt. Want een paar kinderen hoopten dus dat er dan een extra lange vakantie nodig zou zijn. Helaas was dat niet het plan van de gemeente. Sinds enkele weken is het thema Zandvoort schoon prominenter aanwezig in het centrum van het dorp. In uh, een niet-aflatend streven om het belang van een schoon leefomgeving te benadrukken, is de aloude reinigingskar weer aan uh, van stal gehaald. Afgelopen zondag werd er met een ludieke actie aandacht gevraagd voor een schoon centrum. Belopen delen in het. Of nee, oké. Okay. Dagelijks maakten medewerkers van de reinigingskar te voet. Een ronde langs druk, belopen delen in het centrum. Afgelopen zondag kreeg hij ondersteuning van een steltloopster. Een leuke foto erbij. Die had een jurk aan van Rommel. Als mede twee charmante assistentes met een opvallend outfit. Ze spraken iedereen, maar vooral jonger aan, om een gedrag, op een gedrag voor, voor afval. En natuurlijk ontvingen ze een kleine versnapering waarvan papier direct in de afvalpak ging. Het uh, is goed idee dit, zeg maar. Zeker. En van heel veel afval kan je ook weer uh, kunstwerken maken. Dat blijkt ook zo. Ja, oh, absoluut. Ja. Uh, morgen is er uh, in, uh, in het kader van de Classic Concert... is er een... Uh, hoe heet het? wie is het? Laureate Prinses Christina concours. En die presenteren Servaas Jensen... of Jessen, ja. contrabas uh, Menji Han, at piano. Kurt Bestels, Bertels saxofoon. En pianist Dirk Herten, piano... Ik had ongetwijfeld had anders iemand in Goedemorgen zand gezeten om dit allemaal te vertellen. Het is klassieke muziek van hoge kwaliteit, voor iedereen bereikbaar. En uh, de Stichting heeft uh, een leuk programma opgesteld voor deze dag. En uh, ze hebben het ook over uh, wat ze nog meer allemaal gaan doen. Maar morgen is dus om drie uur in de Protestantse kerk begint deze dit, dit concours. En uh, de toegang is gratis, aanvang drie uur kerkopen half drie. In de zaal van de gemeenschap Huizen organiseerde de gemeente Zandvoort een inloopavond gewijd aan uh, ontwerp, structuur, visie. Met daarin natuurlijk het uitgewerkte uh, toekomstscenario uh, parel aan zee plus. Buiten politici van diverse partijen was er een geringe belangstelling van bewoners. Hmm, ja. dat is niet zo. Flink, dat is wel jammer. Volgens, ja, dat is wel het is echt wel jammer, echt een paradepaadje van de gemeente, maar ja, blijkbaar staat het vol met de, alle ambtenaren. ja. <laughs> ja. Het is wel een beetje jammer. Er is ook nog een uh, presentatie voor het horeca sanctiebeleid. Die is op 28 september van half acht tot negen. En uh, de presentatie gaat over de belangrijkste veranderingen in het horeca sanctiebeleid. Dat is bedoeld voor de bewoners en ondernemers in Zandvoort. Milieu-eidienst zal er ook zijn met een uitleg over met name het geluid in de horecagelegenheden gelegenheden in Zandvoort. Dus dat is wel uh, interessant. Zeker voor alle ondernemers hier in Zandvoort. Ja, Oké, okay. half geweest in het uh, programma Voetbak leeft op de radio. Met een beetje verkouden. Ik heb mijn dag niet zo. Oh. All along I am trying to turn the tide If only I, do, I In. Uit Zandvoort. Wat? Nee. Ja, ik weet, ik weet, ik weet dat ze komen uit Tilburg. Maar ze waren op de fiets waren ze even naar Zandvoort. En ze gaan nu weer terug naar Tilburg. Op de fiets. Ik denk, laat ik ze, die fiets eens een beetje promoten. Misschien is dat een goed idee. Oké, okay, we zitten vandaag helemaal in de politieberichten. Voormalige Brigadier Doch. Oh nee, Brigadier Theo van der K. Uit Maarsen. Moet een jaar de cel in. wegens corruptie. Hij heeft jaarlang de boel opgelicht ook gewoon. De rechtbank Utrecht 8 Bewezen en schuldig dat hij. Uh, uh, want onder andere heeft hij, uh, door, hij adressen doorgesluist. Gegevens van vele. Uh, van, van, nee, van mensen die, die sieraden hebben en geld hadden in, in een kluis. En hebben dan weer. Uh, uh, uh, criminelen hebben het dan weer kunnen ont. Uh, Jezus. Kunnen stelen. En uiteindelijk is hij ontvreemd, ja. dat woord zocht ik. Het ja, ja. zat vast in mijn hoofd. Dat moest Komt even niet bij mij, uh, sorry. En uiteindelijk heeft hij ook nog een uh, andere man uh, opgepakt in plaats van de echte dader. Oké. Okay. Hij heeft echt de boel. Dus Klink, hij heeft uh, gewoon een samenspanning gedaan met misdadigers. Om te zorgen dat uh, hij gaf gegevens door van... Ja. Deze, ik ga op vakantie, let even op mijn kluis. Ja. En dan gaf ja. hij dat gewoon door. Ja, precies. en Dat nou, je kan die... doorgeven geloof ik, wanneer je op vakantie bent. Dat moet je dus ook niet meer doen. Dat moet je ook niet meer Je kan niemand vertrouwen. Maar misschien de grootste criminele act die hij heeft gedaan. Hij heeft ook nog een politie zwaai -licht. Heeft hij... Uh, noem je dat? Heeft hij uh, ontvreemd. Ook nog. Ja Dat is even te gek. En dat was voor zijn kinderen. Ja. <laughs> op de step over de politie gesproken. Deze, deze waren wel stoer. Want er was een agressieve ontsnapte stier. Ja. Die is afgelopen donderdag door een politieman midden in Leeuwarden neergeschoten. Al dus de politie. Ja. Het dier is waarschijnlijk uit een weiland aan de rand van de stad ontstapt. En die is gewoon naar het centrum gegaan. En op zijn wandeltocht viel de stier mensen aan. En hij nam een politiefiets op de horens. Wow. Om die Jette. vervolgens compleet te vernielen. Uh, uiteindelijk velde een schot de, de stier in een voortuin aan de Marnixstraat, waar een politieman het beest uh, heel stoer heeft uh, neergetikt. Ja. Maar uh, ja, eigenlijk zegt de politie van, ja, uh, ontsnapt hij natuurlijk wel eens vaker een stier, maar ja, ze lopen niet gelijk een stad in. Dat, dat, dat is natuurlijk wel een beetje lastig. Maar ja, dan zeg ik, dan heb je toch weer een voordeel met die theses. Maar ja, hoe durf je zo dichtbij een dolle stier te komen? Hoe? gaat die ooit. nog gekker doen. Oeh, maar ze kunnen hem toch ook verdoven? Ja. Maar ja, ik neem wel aan dat hij daarna gewoon gelijk naar de slagerij gebracht is. En dan wordt hij gewoon gelijk... Uh... Je ziet er meteen een lekker stukje vlees in. Mm. Ja, mm. maar ik denk ook dat ze dan dat hoofd... Dat kunnen ze natuurlijk in het politiebureau ophangen. Zo, uh, aan zo'n zo muur, oh, als, aan zo'n bord. Als trofee. Trofee. Ja, ja dat, dat is zie wel ik gaaf. Dat gelijk vormen. Dat, dat is dat, wel uh, gaaf. En dan een plaatje eronder van Sergeant Huppel Huppel de pup heeft deze geschoten. Nadat hij dan wilde toch door de stad... Als ze toch op het platteland zijn, althans, de, de stier kwam van het platteland, boze boeren lozen op een weiland in Monnikerdam zo'n 100.000 liter melk. Ze reden het uit protest tegen de lage melkprijzen. De boeren roepen de politiek op daar iets tegen te doen. Ongeveer 25 trekkers en gierwagens reden ons uh, onder toezicht oog van de politie de melk uit. Er ja. zit een foto bij. Heftig man. Echt ik heb overal gezien op het melk. Tennaal. Dat ziet maar, er gaaf uit. Maar... Ik heb hier ook nog een aansluitend bericht op. Maar... Ja, maar het is, het is natuurlijk wel maf. Dat de politiek iets moet doen aan het feit dat er zoveel melk is. Dan, dan denk je van, hoe moet de politiek daar iets aan doen? Moet... moet je de veestapel iets inkrimpen of zo? Dat je iets ja, minder... maar dat willen ze ook weer niet natuurlijk. Ja, het dus is al, er is minder vraag naar melk. Omdat melk, jaarlang werd verteld, melk is goed voor je. Nou, melk is wel goed voor je. Maar je moet niet elke dag een pak melk opdrinken. Dat is niet goed voor de je. een halve liter melkproduct is genoeg. Dus de, de politiek er iets aan doen. Ik denk gewoon dat vraag en aanbod, denk ik dan... Ja. Nee, maar wat het mooie is, namelijk, die boze Belgische boeren. Dat vind wel heerlijk, het is mooie alliteratie heet dat zo. Die hebben vrijdagmiddag ook een tijdje de landbouwminister Sabine Laruelle opgesloten in een schooltje in Sini. Want die minister was daar voor een jongenconferentie over de lage melkprijs. Waarschijnlijk wil ze ook gelijk economische uh, les geven. Van oh, de, de ja. marktwerking, al die dingen weer. En tijdens het overleg hebben 80 boze landbouwers de deur geforceerd. En ze lieten de jongeren de zaal uit, maar hielden de minister anderhalf uur vast. Zo. En er kwamen 40 politiemensen ter plaatse. Maar sommige actievoerders <laughs> hebben zich heel heftig verdedigd. Zo. En uh, ja, ze hebben in Nederland dan in Monnikendam uitgespreid. Met uit het melk. En uh, het is ook, de boeren zullen vandaag... dus in Nandren en Simee... ook om drie uur opnieuw massaal... melk laten wegstromen. Ja, ja. Ah, ik heb dan wel zoveel, jongens... waarom doe je dat nou? Geef, geef dat melk dan gewoon... even gratis weg of zo. Ja, maar dat schijnt weer een heleboel gedoe te zijn. Moet ook alweer vervoerd worden natuurlijk. Ja. Maar nou, je weggeven. zegt dan ook tegen mensen... Uh, jongens, jullie kunnen gewoon gratis melk komen halen. Er zijn heel veel mensen die hebben uh, niet eens geld... om een pak melk te halen. Nou, nou, nou, nou, melk. Het kost of er laat melk. mensen erin baden... Net zoals Cleopatra. Ja. Dat geeft dan ook wel. Dan kunnen nou ja. ze zeggen, u krijgt uh, hier een melkbad uh, voor, voor 2 euro. En dan kunnen ze gewoon in een hele badkap vol melk, kunnen ze baden. Is goed voor je uit. Hey. Goed, ja, dat geloof ik. Het is wel goed voor jou. Ja, zou het, mooi, het, mooi, het zou mooi zijn als het zeg maar, uiteindelijk uh, naar, naar het buitenland kan. Naar, naar ja. landen waar het, is het nodig is. Maar ja, bij de tijd dat het aankomt, is het waarschijnlijk is het nog niet het zo. Goed. Is het zuur? <laughs> ja. ja. Het is een moeilijk product ja. ook, weet je. En er ja. is momenteel veel te veel melk. Dus ja, de, de prijs is gewoon flink gekeld. Het was vroeger 40 cent of zo per liter. Ja, nu twintig geloof en ik. En nu he? 20 of zoiets wat ze ervoor krijgen. Ja, ja, ja. Moet je voorstellen gewoon dat je, dat, je, dat je loon gehalveerd wordt. Ja, maar we denken echt dat het gehalveerd. met die koe doet. hebben dat, dat dat heeft ze echt die melk geproduceerd en het wordt gewoon over het land uitgekomen. Dat is toch vreselijk? Je zei vorige week dat koeien dom waren. Dus denk ja, niet dat ze dit niet, in de gaten nee. Waarom bijna vergeten die jolande keuze? Doen? Van de politie sirenes en van de boeren sirenes naar de brandweer sirenes. Natuurlijk is er nog steeds een natte droom van Jolande. Een brandvuurman thuis. Oh, om de boel eens flink uh, in de brand te zetten. Oh nee, te blussen, sorry. Mm. Fire van de Ohio Players. me off to a full child yes. Vandaar deze plaat even nou, ja, volgens ik volgens mij ik, gaat ik, het ik niet over piromaren Nee, uh, nee Put me on fire Het wordt mijn hoorde iets van een poes En dan liep een poes door het beeld oh, ja. Zoiets was het nou, Mijn uh, fantasie wordt wel geprikkeld door deze plaat. Ja, dat begrijp ik begrepen wel Je ziet hem al gewoon aan de, aan de deur staan Mijn vrouwtje is er rond hier <laughs> zal Ik zal een keer verplussen ja, Nou, uh, stok het eerst nog maar even verder op Ik was niet klaar Ik vind deze muziek wel een beetje uh, Zeker het koperwerk ook lijkt op Earth, Wind and Fire ja, natuurlijk. Maar uit die eh? tijd ook een ja, beetje... Ja, dat geweldig. het uh, koperwerk uh, hmm. nog flink... dat er nog wat opbracht. Het koperwerk. Maar, dat uh, wil ik kan het wel even zien, het koperwerk. Ja, dat snap ah, ik. De ah. Ohio Place ja. on Fire. Nou zeker naar uh, die de afgelopen weken. Nou, je schoor altijd we brand natuurlijk. Uit, ja. uit die contraille. En natuurlijk ja. ook nog eens een keer in de buurt van Bergen. Dat dus konden wat, we helemaal niet horen, hoor. Dat konden we niet horen. <laughs> Dat, dat, dat op... hebben ze al lang gehoord hoor, dat jij boven het kanaal. Uh, oh ja, komt. nou ik zal eens opletten hoe jij uh, wat voor taal gebruikt. Jij nuttig? <laughs> nuttig. Kijk, dat nou, het ik. hele Nederlandse taal is gewoon uh, ver, verloederd. Ja. En spreekwoorden die soms niet kunnen. Uh, ik zat iemand dicht op de hielen. Denk, je zit, als je iemand op de hielen bent, dan zit je er al dicht op. dus dubbel op dan. Ja, dat is waar. En, en dat zie je gewoon in de krant staan, dan hoor je, dat je, zit, je bij de televisie, nationale televisie. Denk je. Ja. Iedere keer dat je dingen uitprint, is ook niet goed. Nee, je, je, nee je drukt ze af. Je drukt ze af, je dus Print het uit. Iets kost veel. Kost, ja. Nee, kost, kost duur. Dat was een, dat uh, was fout. Dat ja, was ja. veel. Ik, ik weet het niet eens ja. meer goed, goed te zeggen wat fout is. Ja, maar ja, oké. Okay. Zoiets. Nou, uh, toepakleven van Radio kwart voor negen. Uh, geniet nog even van de radio -uitzending. Straks aan tien uur is het... Uh, is, is, is er geen goede mogelijkheid? Nee, ik kunnen zeg we het dus nog door. even een keer. We kunnen, we kunnen nog iets langer doen. Nee, maar, maar dan wordt ja, een statement... De... Wordt, een statement wordt dan teniet gedaan. Nee, dat is waar. Dat is waar. Um, de opvoedende tik moet gelegaliseerd. worden. Oh, dat ja. is vol op het nieuws. Ik hoorde dat jij al een heleboel erover gehoord had. Nou, ik heb die man op Radio 1 gehoord. En die werd flink aan de tand gevoeld door de interviewer van... Ja, corrigerende tik, dat, dat, dat, dat doen we toch niet meer. Tegenwoordig hebben we toch de wet. Als je je niet gedraagt, dan, dan word je opgepakt. Ja, maar zegt hij, tijdens opvoeding moet je wel respect afdwingen. En soms moet dat met een corrigerende tik. Ja, ja. En dat, op zelf ben ik daar ook wel voor. Lik op stuk een beetje. Op stuk, Als je gewoon. met je hand in die trom gaat. Pats. Gelijk. Ja. Uh, ja, ja, ja, ja. En, ik, en soms moet je. Dat, dat komt, hij gaat dan een stap verder nog. Hè. De afgelopen week komt er dan iets in, in de krant. Dat hij zegt van. Uh, je moet het kind blijven slaan. Tot hij gebroken is. Niet letterlijk. Niet dat hij helemaal in tweeën ligt. Ja, nee, nee, dat maar gaat dat hij geestelijk gaan. gebroken is. Normaal, ik geef, Mijn zoon heb ik ook wel eens een tikje gegeven. Dan huilt hij en dan loop ik weg denk ach fuck, had ik niet moeten doen, weet je, wat weer een blauwe, blauwe plek erbij. Maar je moet eigenlijk doorslaan tot je ziet dat hij respect voor je een toont Een blauwe plek op zijn ziel. Hè? Ja, ja dat moet je hebben. Zin. Dat hij denkt van, oh ja, dat is de baas, daar moet ik naar luisteren. Ja, ja nou weet je, het blijft natuurlijk wel zo. Van, uh, ik kijk ook wel eens naar die uh, Nanny uh, Joe. Ja? Joe Foster, of zo heet ze. Maar die heeft toch dus zo van, nee niet slaan, maar steeds wel terug op diezelfde plek. Steeds weer, steeds weer. En dan duurt dat soms twee uur. Ja. En er was dan laatst ook een vader bij. Die had zo van, ja is je nou mag. Ik? Want ondertussen dan slopen ze alles wat er <laughs> omheen zit. Maar toen was het wel gelukt. Twee uur lang het kind terug op die plek geduurd. Het kind hoefde eigenlijk maar zes minuten te zitten. Ja. En toen was het wel zo dat daarna moest het kind ook nog alle rotzooi opruimen. Oh, ze was nog niet klaar. En, dan, en daarna nog sorry zeggen. Dus ik had zo van, ja, dat werkt. Maar dat is ook, dat is ook een soort kindermishandeling. Hadden ze geen baan of zo? Hadden ze geen baan? Hadden ze verder niks nee, te het doen? Eén uh, week hadden ze om uh, te zorgen dat dat kind het allemaal ging doen. Nou, maar ja, hij, hij, hij zegt dus ook wel van uh, dat die, de, deze meneer Gertjan Goldsmeding... Ja. Hij wordt dus ook echt verdacht van kindermishandeling. En uh, er was ook al in 2007 aangifte tegen hem gedaan... En uh, ze zeggen ook van uh, huilen moet ook niet als een uitweg gezien worden door een kind. Van ook oh, huilen, dus alles houdt op. Ja, dus maar een kind stuint... huilt ook heel makkelijk hoor. Dan, dan, dan, dan denk je, oh hij huilt. Dan denk je, ja, ja dus, dus ik... zo kan ik hem ook aanzetten, die huilmachine van mij. Ja. Ik maar... vind dat zo prachtig als een kind valt. Ja, ja. dat is natuurlijk heel zielig. Maar soms maken ze echt een rotsmak. Ja. En is het heel stil. Dan zit ze echt een, een adem ja daar komt hij, ja, je. ja, waa, ja. Weet je, dan gaat ja. hij het, het is heel zielig. en het is natuurlijk echt kinderleed, maar het is het een is, heerlijk gevoel te, in de buik, het het het is, ja, maar het is wel heel grappig hoe ze zich opladen, dan ja. weet je, het komt er echt uit hun teen en dat zei ik al een keer tegen mijn zoon van, jee wat komt uit je teen? en hij nee, het komt uit mijn keel, weet je helemaal kwaad. <laughs> Maar ja, het is, ja, dan zijn ze zo verontwaardigd of zo gekwetst. Ja, het is wel heel zielig allemaal. En het is zo mooi dat je in die emotie kan blijven zitten, ook hè? Dat moment. Dat ze zo kunnen blijven hangen maar in als de meeste kleine rotdingetjes. Af, en als je ze afleidt, dan is het dan weer over. Ja, en ik weet ze goed af te leiden hoor. Ja, hè? Hier. En Alleen <laughs> je bent onderweg! En dan ga je naar boven! En <laughs> ik wil je nooit meer zien! Ja. Nee, ja, maar ja. Waar je ziet wel soms, dat vind ik dan wel naar van die ouders, en dat ze je al heel tijd zeggen van. Uh, ik was ergens en er was een de, gewoon iemand die werkte daar. En die zei die vrouw van, jij gaat nu mee. Nee. En als je nou nu mee gaat, geef die meneer je een tik. En die meneer, die, die, die, die, die liep daar gewoon. Ik zeg, weet je wel dat jij misbruikt wordt om, als boerman voor dat kind. En hij zo, wat? Die was echt helemaal geschokt. Maar ik denk van, dat werkt toch gewoon helemaal niet. Want anders dan ga je echt dat kind allemaal angstbeelden in hun hoofd. Nee, je moet er niet over praten, je moet meteen, onverwachts. Gewoon meteen, hup, een klinkende oorvijg. Ja. flatja dus Dan weer een je lopen dreigen en het uiteindelijk niet waarmaken Dan kan je beter niks doen. Ja. De leden van de Haagse band Golden Earring staan genieten bij een optreden van hun eigen band. Ja? Dat is merkwaardig. Gisteren onthulden Barry Hay en George Kooyman en hey, Rinus Giddens en Cesar Suizenwijk. Ze waren er allemaal een maquette bij de Madurodam bij, ja, bij het... Bij de... Bij, het, een, Ook bij, maar, bij Madure Bij en het is een schaalmodel van een bestaand concert dat, uh, dat ze ooit gaven. En uh, ja, het ziet er heel stoer uit, hele kleine poppetjes. Nou en een podium van zichzelf. Wat grappig. Echt gaaf. Ik weet nog niet of er ook muziek te horen was. Oh ja, je moest op een knop drukken en dan hoorde je een aantal hits van en hoorde je komen Radar Love. Ja. Die heb ik echt kan ik wel uitkotsen. Ja, het begin en, is wel mooi. Ja, Twilight Zone en natuurlijk When the Lady Smiles met die mooie rode vrouw erin. Ja, kijk, het werkt nog steeds, Zij werkt nog steeds op je fantasie, die mooie rode vrouw. Oh, die mooie rode vrouw. En daarna dan het liedje speel van Lady in Red. Van, Het is ook uh, wel een beetje wel een heel zoet nummer, nou, maar wauw, hij is wel mooi. Christen Burg zeg. Gaat ja. ja. Christen Burg. <coughs> Brandon Benson. Oh nee, niet. Eerst even een ander plaatje. We hebben echt zoveel nog die we moeten draaien. Athlete. Een superhuman touch. Prettige kerstdag. Adley, de nieuwe single heet uh, Superhuman Touch Dat kan je er allemaal verwachten Natuurlijk De ene single is niet uh, zo dramatisch als de andere single Maar deze plaat is wel echt dat je denkt van Oh, zie je het niet meer zitten Ja, ik zie dat je een brok in je keel hebt Ik maak er een einde van oh, ik zie een blauw licht Oh, hey, over blauw licht gesproken In uh, Japanse spoorwegmaatschappij JR East denkt iets nieuws gevonden Ze hebben een strijd tegen zelfmoorden Op alle stations die de treinen van het bedrijf aandoen ...worden blauwe lampen opgehangen. Want uh, volgens hun... De, ...zij denken dus dat dit suicidale mensen... ...op andere gedachten brengt. Ja. Want blauw maakt de geest van de mens rustiger. Vandaar die blauwe tafel weer. Ja. En uh, de, met die lampen hoopt het bedrijf... ...ook zwerfafval en graffiti tegen te gaan. Maar Japan heeft dus een van de hoogste... ...zelfmoordpercentages ter wereld. Sinds het uitbreken van de wereldwijde crisis... ...is het aantal toegenomen. En de eerste helft, 2009... ...meer dan 17.000 mensen hebben zichzelf... Uh, Omgebracht. Maar hoeveel ja. mensen wonen er in dat land? Dit staat er niet bij. Nou, maar het is te... wel 5% meer, dus ten opzichte van het vorige jaar. Okay. Dus 5%, hè? dat is dus toch 85 mensen meer? Is nou, het vind... toch hetzelfde land waar ze ook uh, de keizersnee toepassen om het kind in een strak schema te passen? Want uh, ze hebben de, ja, het, ze het kind. Ja, op... nou, dit was toch China, dacht ik. Oh, was... Nee, maar ik zeg vijf, uh, 85, nee. 17.000 mensen, uh, 5%. Dat is dus uh, 850 mensen meer. Volgens mij moeten echt die begrafenisondernemingen. Die echt het booming business gewoon. Daar lijkt het wel een beetje op. Misschien uh, stimuleren die het wel. Van, is het niet blauw. Maar is het eigenlijk groen wat ze rustig gemaakt Hebben zij gezocht dat het blauw is. Hebben ze meer werk. Nou ja het is een, <laughs> het is een vol land. Dus ja, er zou wel wat uh, ruimte kunnen worden gecreëerd. Ja. Uh, dit weekend loopt uh, de islamitische vaste maand. Uh, Ramadan ten ah. einde. Uh, voor radi Omar. En zes van zijn vrienden. Is totaal uh, geen reden tot vreugde. Uh, de Marokkaan Omar strijdt voor het opheffen van het verbod op eten in het openbaar tijdens de vaste maand. Hij uh, is overspoeld met doodsbedreigingen. Zes leden van de alternatieve beweging voor individuele vrijheden zijn, uh, zijn gedupeerd uh, de afgelopen maand. Nee, eigen woorden even. Je mag in uh, Marokko mag je niet op straat eten tijdens de vaste maand. Je mag niet iets nuttigen. Ook al hang je dat geloof totaal nee, niet aan. Dus krijg toeristen je... doen dat dan ook niet. hè, Want er schijnt dus ook heel weinig toeristen zijn in die tijd. Maar als je nog niet geloven bent. Je denkt, nou, ik heb vandaag even vertrek in een uh, mars, nut, -nut, -nut snicker reeder, twix. Ja. Weet ik veel allemaal. Dan kan je dus plusminus zes maanden cel krijgen. Dus als je, ook al ben jij geen moslim. Nee. Oh? Je moet gewoon één, één gedachte in het land. En dus nu willen ze uiteindelijk weleens dat toch opheffen. Dat je wel gewoon mag eten als je dat zelf wil. Het is toch jouw keuze? ja. Nou, ik, Misschien ja, ben je wel ziek. Heb je vreselijke gezwellen in je lijf of zo. Ja, je moet je inhalen als je weer beter bent. En je wordt het niet. Wat ik wel nieuwsgierig ben. Het komt Fijn dat wij op, op het werk ook iemand hebben. En die uh, doet ook aan het vasten. Ja. En die is tijdens de vaste maand. Is geloof ik twee maanden. Ik weet niet, is het een maand? Ik weet ja, het is het. volgens mij een, maand, een maan. Een maand. Oh, of een maan is dat. ook oh, grappig. Is uh, toch al een uh, week of twee ze ziek geweest? Ja. Is er meer ziekte tijdens de ramadan? Nou, het is wel de dagen.